In de Randstad staat er file op de A27 Almere richting Utrecht... door werkzaamheden tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lina Louis en Claire Staal, welkom bij het jaren van Zotvoet op zondag op onze open dag. Vandaar al die herrie, Heel erg een wel enorm gezellig hoor. Ja, terwijl de studio al aardig vol aan het lopen is met iedereen geniet van een hapje en een drankje. Gaan wij nog een uurtje radio maken, Zo is Rob. dat. Nou, van harte welkom allemaal trouwens in de nieuwe studio. Ja, ja, ja, ja. ja laat, laat u horen, laat u horen. Ja, laat u horen. Goed. We willen graag heel even, heel even, want hij staat hier toevallig toch nu. Moeten ja. onze voorzitter heel even bij de microfoon hebben? Ja, ja Pieter, ja, ja. kom er ja. zelf bij. Ik heb daar geen tijd voor. Jij ja, hebt daar wel ja, tijd voor, ja. tuurlijk. Daar maak je maar tijd voor. Een glaasje ja, rode wijn erbij. Een erbij. Ja, een nou, nee, niet ga, jij moet nou geen regie gaan. Dat uh, ja, voor ja, als straks weer Oud-Zandvoort begint ja. na het zomerseizoen, dan, er, mag, dan mag jij weer. Zitten we rechtstreeks in uitzending? We zitten rechtstreeks in de uitzending. Geen weg meer terug. Ah, Goed. Mee. Uh, wie van ons drie gaat van ons drieën? Jij dus niet. dan nou, uh, maar een vraag. Nou, jij bent vandaag uh, jarig, Pieter. Ja, voor de mensen die er aanwezig zijn en ja, het nog ben, niet wisten. Ik ben uh, 61 geworden. Van ja, harte gefeliciteerd! En ik zie eruit als 58. Gaan we even met z'n allen zingen? Ja. Dat heeft hij wel verdiend. Er is de ver... lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Jij ja, ja, hebt ja, ja, ja. En daar moet natuurlijk op gedronken worden. Nou, daar hebben wij voor gezorgd. Ja, Ik ga nu naar huis. huis. Nee, zit. Bal, ja. En u hoorde Rob, onze vicevoorzitter. En Albert-Jan Vos, Ja, de kijkbaar. onze programmaleider. Kijk, namens Ik alle vijanden. Namens Heel, CFM, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. De deze is voor jou. En, eh, alleen, oh, alleen voor jou. Spaanwater, heerlijk, heerlijk. Ja, dat ja, is even voor de luisteraars thuis. Je krijgt net een flus Spaanwater rood. Heerlijke, heerlijke wiskundige. En dat heerlijke gaat er biscuit. goed in. Genieten van Heel hartelijk bedankt, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan, en uh, dan mag je weer, je gaan, uh, Mag ik nog wat zeggen? Jij mag nog wel, als er, taf, ja, want, de tijd gaat nu in. Want we zitten nu heerlijk even aan de tafel, en ik zie een heleboel medewerkers, dat verheugt me al. Ik zie heel veel ouders, buren, en wat mij zo verheugt, ik zie ook adverterers. Eén van de adverteerders vanaf het eerste uur, kom er even bij. Kom er even bij. Ga zitten, ga zitten, ga zitten. Nou, uh, een van onze allereerste adverteerders. Nou ja, dat zegt wel. Naam, functie en dergelijke. Dus waar speel... kan ik een auto kopen? Ik speel voor directeur. Ik ben Rob Witte van autobedrijf Zandvoort. Ja. Al 5, 36 jaar hier op Zandvoort. Ja. En we proberen ons best te doen voor iedereen, toch? En je bent adverteren bijna vanaf het begin. Vanaf het begin, zeker het begin. Toen ja. Ja. waren er, we... er al leuke mensen om erin te luisteren, maar nu zijn er nog beter. En we zijn er heel dankbaar voor. Ja. Ja. We zijn blij dat de adverterers ook zo'n belangstelling tuigen voor onze omroep. Want omroep kan niet zonder adverterers. Nee, klopt. klopt. En je bent vanaf het begin erbij betrokken. En daar zijn we je heel dankbaar voor. Ik hoop nog lang te blijven. En fijn Absoluut. dat je er bent. Ja, ja. Oké, okay, nog een hele fijne dag verder. Dank je wel. <applacht> Geweldig groep, dank je wel. Ik ja. dank je wel, Pieter, ons oh, okay. voorzitter. En wij gaan gewoon weer door. Ja. Het wordt gezellig hier en tot uh, ieder, uh, acht uur is iedereen van harte welkom natuurlijk. Jazeker. Ja, we gaan muziek draaien. Hier is Caramel Emerald in de Liquid lunch. all for hell. <laughs> Nou, geen slimme actie voor onze voorzitter, hè? Heeft hij net een fles whisky voor ons gehad voor ja, zijn jaar? Nou, die hebben we, we nou weer terug. Laat u, laat u gewoon staan. Die, die is hebben we een weer tijd op natuurlijk met al die mensen hier. En als de straks vraag wat dat ding is, ik zou het niet weten. Nee, nee. We gaan er lekker van genieten met z'n allen, toch? En lekker ja. muziek ook tijdens deze open dag bij CFM. Je weet het niet kwalijk dat het een beetje spaans wordt. Nee hoor, nee, nee, nee. Dat vind ik wel goed. Jij gaat morgen lekker op vakantie. Geniet ervan. En wij genieten lekker van de open dag bij CFM. Tot aan 8 uur vanavond is iedereen. Van harte welkom aan de Tolweg 10A. al bijna in Spanje. Hè? Ja, we zijn helemaal live hoor nu. Helemaal, helemaal live. Helemaal live. Goedemiddag Frits. Goedemiddag Sabadina. heren. Hallo, Goedemiddag. welkom in de nieuwe studio. Ja, wat mooi hier. Ja, vinden je het mooi? Ja, onwijs mooi en echt super ruim. Ja, lekker hè. Lekker fris allemaal. Ja. We zijn er super trots op. Ja, maar uh, we hebben wat meegenomen voor jullie omdat we zagen dat er wat om het belangrijkste ontbrak. En dat is? Oh. Nou, uh, uh, ik hoor jullie natuurlijk wel eens praten, uh, zo na het werk. Als barkeeper mag je toch niks uh, verklappen? Nee, nee, ik, uh, <laughs> ik, ik, ik, ik zeg er ook niks. Uh. Maar uh, uh, we hebben een voor. We beginnen met een halfje wit. Oh, dat begint goed, oké. Okay. Heerlijk. Een beetje ham. Ham, uh, ik ham. begin mee eens te Een ja, beetje ja, kaas. Dus een kaas, ham, en? kaas. Wit brood. Maar... Ja, ja, daar is die. Oh. Ja, ja, ja. ja. Oh, hey. Hey, uh, we top, hebben een apparaat ja, jongens. Ja, ja. ja dat alleen niet mee, ja. Top, ja. top. Dank jullie wel, onwijselijk. Daar zal Juffrouw Janni heel blij mee zijn. Ja, ja. He, wij, wij Tot, ook trouwens. Moet wel lukken, jongens, toch? Jawel, dat was het. Dank je wel, hè. Moeten jullie nog een keer <laughs> Nee, nee, dat komt er goed voor <laughs> Succes, mannen. Dank je wel, Komt helemaal goed. Bedankt. Meer muziek. girl. Zom Okay. Poder basar tus labios sin te En dat was Belle en Jolie Jolie. Deze feestelijke dag bij CFM Open Huis tot aan 8 uur vanavond. En het straat al lekker vol, hè? Gezellig druk, hè? Ja, heerlijk. Wij nog een half uurtje, dan mogen we ook een drankje. hè. Dat gaan we ook doen, zeker weten. En jij gaat je opmaken voor je vakantie naar Spanje? Morgenochtend, 7 uur. Lekker Eerst nog even feestjes. Dat bedoel ik, tot dan 9 uur vanavond gaan we zeker door, hoor, met feesten. Moet je wel breken, dan. Ja, dat gaat goed komen. Hier is Swaffe Winter van Elvis Crespo. van Crespo. Ja, ja, ja. Komen we zeker in de stemming Helbertje. Ja. Albert Nou, niet alleen wij hoor, maar ook de gasten. Ja, dat is ook de bedoeling. Daar doen we het ook voor. Daar doen we het voor. Door de Elvis Crespo en Zwarte Je hebt nog een plaatje van de Elvis uh, Crespo klaarstaan hè? Jawel, maar dan met de Buena Frista Social no, Ook lekker zomers. Bij CFM op de radio. En samen met onder meer uh, Elvis Crespo. Nou, dan kom je helemaal in, uh, in de zomervakanties sfeer. hè -Jan? Ja? Moet je wel op rekenen, Rob? Ik heb je wel door, hoor. Ik heb je wel door. <laughs> Tot aan 8 uur vanavond open huis bij CFM. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Er zijn al heel veel mensen aanwezig en die genieten met z'n allen van de nieuwe studio. of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts.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 Je maar alleen in velum ziek Het is nacht die wordt de in alleen het mooiste lief Het nacht...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 Stehen, wie sie dich ansehen.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 wie sie dich ansehen und schon öffnen sich Tatschau und Herz, und kauft kaufst und... Ja, dat krijgen we er nou van, hè? Ja, dan, ben je je afgeleid, dat is, dan ben je afgeleid, hè? Dan ben je even afgeleid en dan valt het gewoon bijna stil op de radio. En dat is genoeg reden om afgeleid te worden, hè? Dat bedoel ik zeker super gezellig in de nieuwe studio aan de Tolweg. Wil je ook komen? Je bent welkom tot aan tien uur... Nee, acht uur acht uur. Laten we het op niet live op, overdrijven. Live-optredens van... Met Fabian Dammers. Dammers en nog een eerste uh, gitarist. Dus nog heel veel te beleven. En Kijzes. ook de barbecue die, de barbecue. Uh, die gaat Vijftien zo. 15 kilo kippen. Uh, 15 kilo, dus ze moet even door eten zo zometeen met z'n allen, dan weten ja. we dat vast. Hier is Rosfoort in de capitoi. night on his feet. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without a love one to spend. But how much, baby, do you weigh? Krijg je trekken, trekken op het Ik krijg wel ergens trekken, ja. Ik zeg het even voor het daar. saté staat Ik. klaar buiten. Ja. <laughs> voor iedereen die uh, trek heeft, de saté is klaar. Nou, daar zijn we helemaal blij mee natuurlijk. Hè. Gaan we met z'n allen zo dadelijk uh, lekker aan de saté hier bij de open huis uh, van uh, CFM. Tot aan 8 uh, uur uh, vanavond is iedereen van harte welkom. En hier is Starship en We beeldt This City. fight. Zeg maar, zeg maar. Ja, maar, ja, maar ja, ik ben uh, net binnengekomen en staat er weer versteld van uh, de bouw en kunstwerken van iedereen die hier uh, aan meegewerkt heeft. Uh, Toplocatie geworden, prachtig geverfd, prachtig geschilderd, Mooie studio. Dus uh, ik hoop dat mensen zo voor een beter geluid krijgen van ons. Albert Jan, jij als uh, We doen dus. uh, programmaleider die er toch voor gezorgd heeft dat er weer heel wat uh, techniek bijgekomen is. Rob als uh, Mr. Uh, CWM staat achter de nieuw. Toetsenbord, weliswaar, weliswaar tweedehands. Maar ja, je hebt al verteld dat het levert weer een hoop uh, tweedehands artikelen die we weer kunnen gebruiken als er wat stuk is. Dus uh, heren, ik vind het fantastisch. Het ziet er prachtig uit. En ik wens eigenlijk alle luisteraars van VFM een hele goede tijd toe met de nieuwe studio. Dankjewel. Hé, hey, dankjewel. Bedankt, Ben. Hey. Top. Super! Nou, wij gaan lekker uh, feest hier, Robbenzoon. Ja, in. Ja, ja, start hem in. Ja. Doen we. En dan zijn we er klaar voor. Bedankt voor het luisteren. Dag! Dag! When you're chewing on give a whistle. And help things turn out for the best.